Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Chinese hoofdstad Peking heeft een woedende menigte geprobeerd de Japanse ambassade te bestormen. Aanleiding is de ruzie met Japan over de Jiaoyu of Senkaku-eilanden in de Oost-Chinese zee. De betroging begon geordend. Groepen van zo'n 100 mensen konden langs de ambassade lopen om te demonstreren. En op een bepaald moment liep het uit de hand en bekogelden duizenden Chinezen de Japanse ambassade met eieren, vuilnis, verkeersborden en straatmeubilair. Ze werden tegengehouden door de oproerpolitie en hoge dranghekken. De ruzie over de Senkaku-eilanden, die door China de jiaoyu eilanden worden genoemd, is de afgelopen tijd weer flink opgelaaid. Japan en China claimen allebei het eigendom van de vijf onbewoonde eilanden die op een grote gasvoorraad liggen. De gouverneur van Curaçao is gesprekken begonnen om een formateur te benoemen die een interimregering moet vormen. Curaçao zit al enkele weken in een parlementaire crisis. Sinds de val van het kabinet van premier Schotten... verhindert de voorzitter van het parlement elke openbare vergadering... om te voorkomen dat hij en het demissionaire kabinet moeten opstappen. De oppositie, die nu een meerderheid heeft... heeft in een aparte vergadering de voorzitter afgezet en een nieuwe benoemd... en daarna alle ministers op twee na naar huis gestuurd. Op 19 oktober zijn er verkiezingen op Curaçao. In Winschoten in Groningen zijn een gebouw voor jeugdopvang en een appartementencomplex ontruimd vanwege brand in een leegstaand winkelpand. Het vuur op het dak van de winkel werd rond half vier ontdekt. De brandweer is nog volop aan het blussen en sluit niet uit dat het vuur overslaat. De brand gaat gepaard met heftige rookontwikkeling. Zo'n 25 mensen zijn geëvacueerd. Het weer vanochtend bewolkt, vanmiddag steeds meer zonnige periode. Het blijft overwegend droog en het wordt 18 tot 20 graden. Ook morgen droog, iets warmer. Na het weekend wordt het licht wisselvallig en weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Wijkraad de Bothoven en Volsa Twente houden op zondag 30 september... voor alle singlebewoners en Enschede'ers die de singles met plezier gebruiken... de Single Singelrit 2012. Grote kans dat u dat gaat missen. Gelukkig hoeft u niets te missen bij de Peugeot-dealers...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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord, volgepakt met reportages en items over kernenergie en atoomwapens. Volgende week is het 55 jaar geleden dat de Verenigde Staten in de woestijn van Nevada, zo'n 65 mijl ten noorden van Las Vegas, begonnen met ondergrondse kernproeven. Zodoende nam Amerika een grote voorsprong in de wapenwedloop tegen de Sovjet-Unie. Deze proeven veroorzaakten geen radioactieve neerslag en waren dus schoon bevonden. Dit gaf de Amerikaanse overheid de vrijheid om ongestoord continu nucleaire wapens te testen. Tot 1992 vonden er in de woestijn van Nevada 928 kernproeven plaats. De Koude Oorlog duurde van 1945 tot 1991. In de jaren 70 en vooral ook in de jaren 80... nam het burgerprotest tegen alles wat met de wapenwetloop, atoomwapens en kernenergie te maken had, ongekende vormen aan. Kernenergie houdt natuurlijk niet direct verband met een atoomoorlog... maar het hield als nucleair gevaar de gemoederen ernstig bezig. Dit is goed te horen in de eerste aflevering... van het anti-kernenergiekwartiertje uit Villa Vepiro van 19 maart 1980. U hoort een samenvatting van de beëindiging van de eerste blokkadeactie... bij de kerncentrale van Borselen. Dit is Hilversum 1, Villa VPRO. En wie had het daar nog over kernenergie? Als dat nog niet bestond, had Kees Slager het zelf wel uitgevonden. Participerende journalistiek noemen ze dat, luisteraars. Op het is het. Nieuws maken. Ik ben pers en ik wil graag als verslaggever... In een democratie, geen politie staat, laten zien, laten horen aan het volk wat hier gaande is. Mag ik door? Nee. Waarom niet? Ik heb mijn orders. Dat de pers niet door mag, heeft u? Ik heb orders. Niemand gaat er door. U heeft de orders dat, het, dat de pers Uit. niet door mag. Wat is de zin dan van het uitgeven van perskaarten door de politie? Oh, u gaat nu uw mond houden. Daar hebt u uh, gelijk in, ja. Maar die, vind het dat niet een beetje belachelijk dat de pers er niet bij mag? Riekt dat niet naar dat er dingen gaan gebeuren die je daglicht niet mogen zien? Die zelfs niet in de krant mogen of op de radio? Dat is puur belachelijk. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik bedoel, zulke dingen hoor je wel over de politiestaat dat daar zulke dingen gebeuren. Maar in een de democratie mag de pers er altijd gewoon laten zien dat er niks ernstigs gebeurt. Nou, dat is leuk dan. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Er zijn de collega's van mij binnen. Is mij niet bekend. Borstelen. Twaalf uur in de nacht van zondag op maandag. Sinds vijf uur s ochtends hebben 200 leden van het Energiecomité Zeeland. en de beweging Breek Atoomketen Nederland. de hekken van de kerncentrale geblokkeerd. 30 van hen hebben zich met zware kettingen aan de zeven toegangspoorten geketend... die daardoor niet meer open kunnen voor het personeel. Een geweldloze actie dus, om de kerncentrale tot stoppen te dwingen. Als onze verslaggever Kees Lager tijdig getipt... vlak achter de 24 busjes van de mobiele eenheid het terrein wil oprijden... wordt hij tegengehouden. De pers mag niet zien wat er gaat gebeuren. Tot elf uur een reportage over wat sommigen als onze toekomst zien. De atoomstaat. Ja, de jaren vergelijden voor, want we willen blijven leven. Maar ze gaat niet door. Geen geweld. Wat zegt u? Doe een beetje rustig, Yo, ik doe hier m, m, gewoon mijn werk. Blijf nou, daar staan. Dat kunt u gewoon normaal tegen mij zeggen, toch? Ik doe hier, wat zegt u? Ik vraag, er zelf om. Ik vraag nergens om, u, ja, u kunt het wel beleefd dan af, dan aan mij zeggen? De de de recht. Recht. Ik doe hier mijn werk, meneer. Is niet Dit is helemaal krankzinnig, zeg. Ja, ja. He? Ja, oh, Ik, als, als jullie aan mij vragen, heel beleefd om wat te doen, dan uh, kunnen we erover praten. Je hoeft niet te gaan schreeuwen gelijk en dat gezegd. De mond Er is niets tegen ja, is mij gezegd, meneer. Ik doe hier mijn werk. Er komt een groot cordon, gehelmde, agenten met stokken en schilden vanaf de bovenkant van de dijk tot aan de sloop, rukken op. Oh, dat wordt vechten hier. De demonstranten lopen achteruit, maar niet hard genoeg naar de zin van de mobiele eenheid die nu bijna in loopas naar hier toe komt. Met de wapenstokken in prikhouding. Hé, hey, het is echt niet nodig hè? Moet je luisteren. Je hebt je commandant gehoord. Het is niet nodig. Alleen als het nodig is. Alleen als het nodig is. Het is echt niet nodig. Ik, ik doe niks. We zijn ook bij poort 6 en 7. Hier zitten de laatste demonstranten nog aan de hekken vastgeketend. Als we, als we op ons afkomen staan we heel rustig. Op. Waarom, waarom zouden we ons nog laten slaan? Ja, maar ze, ze hebben niet gesommeerd. Ze hebben niet gesommeerd. Ze hebben niet gesommeerd. En mee, de demonstrant aan de rechterzijkant kan die mankloop ongemoeid laat verder ineens doordrukken. En mee voorwaarts gaan. Oh, dan moet dit hardlopen, joh. Hey, hey, hey. Dat had verkeerd begrepen. Ja, ha, ha. Pijnlijke vergissing. Ze hadden heel graag gewild. En begonnen even te rennen, maar dat was niet de bedoeling van de commandant. Erbij, erbij. Zal met een boordje wordt op dat moment de ketting doorgezaagd van een van de mensen die vast je dan dan heeft. <tie> Iedereen loopt nu op zijn gemak het terrein af, bij daarmee met een wapenstok vooruit getrikt, erachteraan geen enkele reden om te slaan. Alleen, dat is zwingende muziek erbij. Zo is mooi. Mijn wapenstok in zullen we eens kijken of ze hard achteruit kunnen lopen. En nu wordt er dus gerend... Op... Ah, kom op jongens, wat verdikker. Oh, Ga hey, oh, weg. Is Een agent die ik stond tegenover hem... En hij zei tegen mij, als, ik zou me oppassen als jou was. Ik ben anders dan de rest, want ik geef je meteen een nep. Toen zei de speaker van de in de pikhouding. Ja. En toen gaf hij me meteen een keiharde nep. De heeft Ik kan en het zijn sedisten. Dus Jezus. Het is helemaal gek daar. Ze rammen op je poten alsof het niets is. En als je tegen ze zegt geen geweld, dan is je die verbeterde gezichten ziet van die klootzakken. En ze laten honden in je reet bijten. Godverdomme. Een teringlijst. En dat doen ze dan democratie. Fuile schoften. Dat is gek. Wat zeg je koe? En dat doen ze met iedereen. Ze, doen ze, ze, en ze slaan op je handen. Godverdomme. Wat is er gebeurd? Oh, ze, staan, ze kunnen niet meer praten, die mensen. Dat zijn net robot. Als, weet je, als, als ze daar uit het hokje een bevel krijgen, dan doen ze dat. Als ze de wapenstokken vooruit moeten doen, dan doen ze als ze in de rij moeten staan. En als ze erop los moeten haken, doen ze dat ook. Oh, dus, er valt niet mee te praten. We hebben nu een paar honderd meter gerend, af en toe even kalmer aan gelopen. We zijn echt op uit, om die mensen die totaal geweldloos zijn, om die nog even een paar opzote meters te verkopen. Het is ongekend wat hier gebeurt, midden in de nacht, om twee uur op de dijk van Borselen. Een commandant die vanuit de combine roept van, zullen we eens even kijken of ze nog hard kunnen lopen. De politie, de ME of de demonstrant? Dat is niet te geloven. Wat ik van kernenergie vind, wat moet je daar nou van zeggen? Ach, het zal zo'n vaart niet lopen. Wat kan er nou gebeuren met zo'n ding? Die dingen zijn gruwelijk veilig. Ja, dat zeggen ze. Als je tegen kernenergie bent, ben je tegen de vooruitgang? Zeggen ze. Dat probleem van die afval, dat lossen ze toch wel op? Zeggen ze. Wat ik van kernenergie? Wat moet je daar nou op zeggen? Wat weet ik ervan? Het anti-kernenergiekwartiertje uit Villa Vepiro van 19 maart 1980... Op 13 februari 1981, vlak voordat 400.000 mensen... op het Amsterdamse Museumplein demonstreren... tegen de plaatsing van kruisraketten in Europa... zendt ExpressVPRO een documentaire uit over atoomschuilkelders. Helaas is een deel van de documentaire kwijtgeraakt... maar te horen is nog wel hoe bepaald wordt wie er wel... en wie er niet in de beperkt beschikbare atoomschuilkelders mogen. Een bizarre selectie. Ja, ik wil hier even onderbreken om de luisteraars te vertellen... dat uh, ik hier zit op de zoveelste verdieping van een modern kantoorgebouw... in de Rotterdamse binnenstad. En dat hier aan het werk zijn een arts en een arbeidsanalist... van een bedrijfsgeneeskundige overheidsdienst. En ik zit dan op een afdeling waar men zich bezighoudt... met het beoordelen van de geschiktheid van mensen voor bepaalde functies... Hier, ik heb u uh, net aan het werk gehoord met een aantal dossiers. Er liggen hier op tafel twee stapels. Een stapel links van mij en een stapel rechts van mij. Uh, wat was u nou precies aan het doen? Dit zijn, u, u bent arts en u bent arbeidsanalist. En op welke manier uh, bent u werkzaam in het dagelijkse leven... om uh, mensen te selecteren voor bepaalde functies? Wat, wat houdt dat in? Ik kijk natuurlijk naar de medische kanten. En... Uh let erop of er eventuele handicaps zijn... die in dergelijke omstandigheden uh, tot veel grotere moeilijkheden aanleiding zullen geven. Ja. En ik ben bezig, uh, normaliter om te kijken op grond van de medische gegevens... die uh, uit onze medische sector uh, bij mij op tafel komen... of mens en arbeid redelijkerwijs bij elkaar passen... Na verloop van tijd hè, mensen kunnen veranderen, arbeidsomstandigheden veranderen, nog bij elkaar passen. Dat zijn dan onze normale bezigheden. In het kader van dit project zitten we met uh, ja, wat selectiegevallen. We voor het doel waarvoor u hier bent, uh, bent gekomen. Ja, van wie gaat dat uh, verzoek tot deze selectie uit eigenlijk? Daar ben ik erg benieuwd naar. Ja, dat is mij ook niet zo duidelijk. Daar kan ik u verder geen antwoord op geven. U wilt daar geen nadere, nadere mededeling? U, u weet het niet of u wilt daar niet over praten? Ik weet dat verder niet. Inderdaad, ik uh, geloof niet dat, er, uh, dat we daar commentaar op uh, kunnen hebben ook. We zijn niet uh, in staat om te overzien... uit welke routing, uit welke pijplijn eigenlijk de gevallen hier bij ons komen... We weten zelfs niet precies van waar ze naartoe gaan. Dus voorbereidend werk, algemeen werk. Hoe, hoe zwaar weegt uw advies? Want het gaat per slot om mensen. Dat speciale project, ik uh, kan het de zijn nog wel even duidelijk maken. Daar hebben we het in dit hele programma over. Is dus het selecteren van mensen voor een plaats in bijzondere schuilkelders. Die schuilkelders die bestand zullen zijn tegen een atoomaanval. Nou, we hebben niet in alle zaken het laatste woord. Uh, zoals u ziet is er een stapel waarbij we... Zonder meer adviseren om de mensen verder buiten beschouwing te laten. Nou, deze mensen zullen zeker niet meer aan bod komen. Maar daarentegen, zeg maar de twijfelgevallen. Uh, daarin hebben wij niet het laatste woord. Daar worden gewoon rapporten van gemaakt en die worden opgestuurd. Daar weten wij verder niet van of het, uh, wat het vervolg zal zijn. Nee, je moet ook niet vergeten dat uh, wat wij hier doen. Is het geven van adviezen. De beslissingen worden elders genomen. Maar is het niet een verschrikkelijk zwaar taak om in, in zulke gevallen dus uh, uh, adviezen te geven? Wat voor. Ja, ik ben nog steeds benieuwd wat voor criteria legt u aan. Dat. Uh... Medisch, ik spreek nu met een arts. Dus. Nou, ja, voor iemand die gezond is, is er in principe. Uh, niet direct een afwijzing te verwachten. Het is natuurlijk een bijzonder gecompliceerd geheel. En uh, wij laten uh, verschillende factoren tegen elkaar afwegen. En uh, wat dan op een gegeven moment de doorslag heeft, dat... Uh... Ja, dat is niet onze beoordeling, hè? We kregen, zoals u ziet, ook hier van alles binnenrijp en groen... Uh... Er is ergens een preselectie geweest, heeft plaatsgevonden. en Daaruit blijkt zoals wij dat hier op dit moment kunnen overzien. En dat alle beroepsniveaus, alle klassen van de bevolking... min of meer gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Ja, maar ik hoor u tegelijkertijd ook zeggen... dat minder gezonde mensen minder in aanmerking komen. En dat vind ik een beetje gek, want die overheid die wil ons allemaal beschermen. Maar u zegt van, of althans, uw opdracht is... Ik zeg niet dat u dat zelf zegt, maar uw opdracht is van... nou, uh, minder toch maar uh, liever niet. Vloeit... Minder gezonde. Ja, er vloeien natuurlijk beperkingen vooruit... uit de wijze van bescherming die we nastreven. Hè. We praten over schuilkelders. Uh, al was het alleen maar uit bouwkundige overwegingen. Die dingen zijn niet voor iedereen gelijkelijk even makkelijk toegankelijk. Het is zo dat uh, uh, ja, mensen die duidelijk uh, handicaps hebben, duidelijk invalide zijn... Zich moeilijk voor het bewegen. Daar moeilijker uh, ja, toegang toe zullen hebben. En in feite, als de nood aan de man komt, de zaken alleen maar zullen obstrueren. Dit is natuurlijk een van de punten waar we naar kijken. Begrijpt u? Hij mag waarschijnlijk wel in de schuilkelder van de beoordelaars. Een Marokkaan, zo te zien. 44. Tijgerbouw. Even kijken, er zijn wel wat klachten. Maar zo te zien valt het wel mee, hè? Ja, maar Cefalia dat is altijd zo'n uh, moeizaam iets. Onbes onvoorspelbaar beloop. Maar ja, van de andere kant Het uh... is zeer moeilijk te behandelen. Het is eigenlijk niet voldoende gronden om af te wijzen. Ik wil uh, verder het lijfelijk kern gezond. Uh, en waar was hij van beroep? Uh, die, die, die, die, die schuilkelders moeten we ook schoongehouden worden. Ja, natuurlijk. Ja. Nou we niet helemaal uitdoen. Laten we even uh, nader bekijken. Uitstekend. En hij mag waarschijnlijk niet. We hebben hier een dossier van een, uh, een manager van 35 jaar. En ik dacht dat dat toch uh, een man kon zijn die uh, een goede kans maakt. Want de boel moet natuurlijk wel goed georganiseerd, geleid en gepland worden. Uh, Lichamelijk gezond, kijk eens aan. Ach, maar we hebben wel inrichtingen gekregen. Uh, en dat behelst dat de man met psychofarmaka wordt behandeld. En dat kan natuurlijk voor een kortdurende periode best uh, toegestaan zijn. Maar wat dat nog extra problematischer voor ons maakt... dat is het feit dat hij met een vriend woont. De man is homoseksueel. Dat, uh, dat wordt gesuggereerd in dat rapport. Nou, dat wordt niet gesuggereerd. Dat, is, de, dat, is, dat is duidelijk een gegeven. Nou, in een dergelijke gegeven situatie... dan uh, kan ik alleen maar zeggen van... Uh, dat is zo de samenwerkingsafspraak met mijn collega... dat ik de man even voordraag voor de psychiatrische expertise. volgende zaak. U hoorde een paar fragmenten uit een VPRO-documentaire over atoomschuilkelders uit 1981. Op 29 oktober 1983 vindt op het Haagse Malieveld... de grootste vredesdemonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. 550.000 mensen demonstreren tegen de plaatsing van kruisraketten in Europa. Prinses Irene sprak en Klein Orkest schreef over de muur... en bracht het ten gehore. Radio nieuwsdienst VPRO riep een dag eerder luisteraars op... om een protestlied te schrijven. Luisteraars zongen voor Roel van Broekhoven en John Jansen van Galen. We hebben een kleine u hoort er nu een aantal. We hebben een, een, een concours uitgeschreven voor liederen morgen te zingen. Uh, betere liederen. En we hebben hier de eerste inzender aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Die, hallo. Ja, u spreekt met de VPRO, John Jans van Galen. Ja. En u bent ik Atty ben Brakenhof. En u hebt een lied bij te dragen. Uh, ja, ik heb het niet zelf gemaakt hoor. Nee. Het wordt hier in Friesland al hier en daar gezongen. Oh. Het is een Fries liedje. Ja. Kunnen we het even te horen krijgen? Uh, ja. Kunt u misschien even de inhoud samenvatten... voor de niet-Friezen onder onze luisteraars? Ja, het kan ook gewoon in het Nederlands gezongen worden. Dan rijmt het ook nog. Ja, maar dat hebben we liever niet. Het is Regen, no, Regen no. Androp of niet, Androp of niet. Die, uh, die willen we niet, die willen we niet. Geen kruisraket, geen kruisraket... Kernwapenvrij, kernwapenvrij, dat willen wij, dat willen wij. O hoge Haagse pomeranten, kom tot reden. Geef ons maar 48 bloemen voor de vrede. Ja, dus alleszins, dat is alleszins dus duidelijk. Maar één Goed, u gaat het nu ten gehore brengen. Ja, Harry, kom mee, moet jij even helpen. Regeno, oh, regeno, oh. androp of jet, androp of jet, die wollen wij net, die wollen wij net, geen kruisraket, geen kruisraket, geen wappenvrij, geen wappenvrij, dat wollen wij, dat wollen wij. O oh, hege haaske pommeranten, komt daar reden is maar 48 blommen, maar vrede. Dat was het. Ja. De uitspraak van mijn man was niet zo goed, want het is geen Fries. Mooi. Uh, Mooi lied. Het zou misschien nog iets meer up-tempo kunnen. volgens de wensen ja. van dokter ja, Jan Eikelman. Maar dat kunt u misschien voor morgen nog realiseren. Dan hebben we ja, nu. gaan we weer de bus instuderen. Ja. De volgende inzender, <laughs> dat is de heer De Boer aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. En brand u mij los? Uh, het ...wat ik uh, wil zingen, ...dat is een lied, niet van mij... ...maar dat is ontstaan in de oorlogsjaren 40-45... ...en daar heb ik een andere tekst op gemaakt. De tekst luidt... ...achter de kansel van de staat... ...staan demonen kraten. Het is geen vent, het is geen vrouw... ...maar het zijn landverraders. Staan zien daar urenlang... ...hun praatjes uit te venten verkopen ze het volk en het vaderland voor een paar losse centen. Ja. Moet ik proberen te zingen? Graag. Ik ben een slechte stemmer. Uh, maar goed, even kijken. Hè. Achter de kansel van de staat staan demonenkraten. Het is geen vent, het is geen vrouw. zijn zijn landverraders... Staan zij der uren hun praatjes uit de centen. Verkopen ze volk en vaderland voor een paar rotte centen. Dat is het. Prachtig. Prachtig, meneer de Boer. Ik heb het, inderdaad het idee dat ik het lied wel eens vaker gehoord heb. Ja, de, de, titel, de, de titel luidde... Op een hoek van een straat, daar stond een NSB'er. Ja. Het was geen man, het was geen vrouw, maar een fariseer. Stond hij ook... daar urenlang zijn krantjes uit te venten... verkocht hij zijn volk en vader lang voor een paar rotte centen. Maar voor een NSB'er heb ik momenteel meer respect achteraf gezien... als voor wat ik nu zou willen noemen de demonenkraten. Nou, nou. Uh, de volgende... Deelnemer aan dit concours uh, historiek is mevrouw Monen-Kols. Goedemorgen mevrouw. Uh, ja, u spreekt met Adrie Pols. Ja. Uit Krimp Wat zei Lek. Oh, we zeggen, hier we zijn mor zelfs. morgenochtend met 23 bussen vandaan. En ze hadden mij gevraagd om een lied te maken om in de bus te zingen. Ja. En dat is het volgende geworden. Uh, zal ik het nu zingen? Graag. Ja. Lieve mensen hebben wij nog hoop in dit bestaan? Of zien wij deze aarde doorgebeld en ondergaan. Maar daar komt niets van in en daarom lopen wij nu mee. Geen per land of zee. Reken je en een droge bof hebben ons, dat is een grote bof. Ze houden nu hun geld en doen er leuke dingen mee. Geen raketten, land of zee. Dus het is eigenlijk een soort grapje geworden, hè? Ze hebben ons, dus wij lopen ermee. Dan hoeven ze die dingen niet aan te schaffen. Mm. Mm. En dan kunnen zij de geld houden om er andere dingen mee te doen. En het is u gelukt om iets te vinden wat ruimt op Andropov? bof? Ja, precies. Ja, dat is heel knap, want ik, dat was een probleem toch voor de dat meeste mensen? Dat was een mensen. probleem. En het was in ieder geval opgewekt zoals Jan Eikelboom graag wilde... in tegenstelling tot het, het gangbare lied. Dank u zeer. Graag gedaan. Dag. Ja, en u kunt nog steeds bellen hoor, hoewel ik er niet helemaal voor ben. Want ik vind dit dus het ergste van die demonstraties. 035... 712 880. 035 712 880 met vrolijke vredesliederen. En wij gaan naastig op zoek naar een hond die onder de tafel meeluistert. Want dat schijnt bij dit soort programma's te moeten. Dat is in ieder geval het nummer wat u nu niet meer kunt bellen... want uh, dit programma dateert natuurlijk van veel langer geleden. Het is uh, drie minuten voor half zeven. U luistert op Radio 1 naar Woord. En luisteraars belden in die tijd niet alleen met liedjes. In de jaren tachtig bellen ze ook regelmatig met de actualiteitenprogramma's van de VPRO... om hun zorgen te uiten over de atoomdreiging. Sommigen vertellen dat ze vertrekken uit Europa. Anderen vragen zich af wat ze moeten doen als de bom valt. Zo belt mevrouw Burger in november 1983... Met met de radio nieuwsdienst om uit te leggen waarom ze een pistool wil hebben. Om half acht hebben wij u, u ingelicht dat wij over, nu over een half uur uh, een rechtstreeks gesprek gaan voeren te Antwerpen met een wapenhandelaar. Want het blijkt dat zeer veel Nederlanders belangstelling hebben om in België wapens te kopen. Meer dan ooit. Aan de telefoon mevrouw Burger. Ja, goedemorgen. Hebt u ook daar belangstelling voor? Nou, we hebben dus al een. Uh heel hebben de hele tijd echt belangstelling voor... Uh, laten we zeggen een jaar of twee jaar. Maar dat is dus niet uh, uit een soort agressie. Maar uh, we willen graag een uh, pistooltje of uh, revolver kopen. U hebt al een pistooltje? Nee, het hebben we niet. Maar u wilt het gaan kopen? Ja, ja. Te België? In België. Waarom wilt u een pistooltje gaan kopen in België? Nou, dat is eigenlijk uh, hierom. Dat als er dus inderdaad een kernoorlog zou zijn... en uh, je bent niet meteen dood. Dat je dan misschien wel, wel twee weken vreselijk moet lijden uh, voor, voor het eind thuis. is. En het zou dus een hele verruststelling zijn als je dus een, uh, dan iets had... dat je op een uh, radicale en snelle manier uh, er een punt achter kon zetten. U houdt daar zo ernstig rekening mee? Nou, als, als we het morgen verwachten, hadden we het natuurlijk al lang gedaan. Maar de situatie wordt natuurlijk steeds beklemmender. Kortom, de vraag luidt, wanneer gaat u dan naar België? Nou, dat uh, binnen afzien bij de tijd, vooral als het natuurlijk verboden gaat worden... dat je dingen gaat kopen, dan uh, zal het natuurlijk wel sneller gebeuren. Maar het, ja, het, het kan natuurlijk een situatie ontstaan dat je niet meer weet wat je doen moet. En de regering stelt dus geen middelen ter beschikking. Want ik vind eigenlijk dat als zo'n situatie hier hoog op zal lopen, internationaal... dat bijvoorbeeld via de apotheek... Uh, uh, middelen verstrekt zouden moeten worden, dus nood geregistreerd. Maar dat de mensen niet uh, zielloos op een hele nare manier aan een eind uh, moeten komen. Kijk, je over, kun, kunnen er wel uitgebrand zijn of zo, hè? Of, of, of met je vel, of God mag weten wat. U gaf ons een nieuwe reden om wapens te kopen in België, mevrouw Burger. Ja. Dank u zeer. Anderen proberen monter van de nood een deugd te maken. Zoals Harm Zuur uit Stadskanaal... die in december 1983 zijn café volledig in nucleaire stijl heeft ingericht. U hoorde het al in het nieuws van het ANP in het weerbericht... dat werd voorgedezen. In het noorden van het land zal veel regen vallen. Ik heb de indruk dat het daar altijd zo is. En zeker bijvoorbeeld in de veenkolonieën. Volgens mij regent het daar altijd. Maar ook daar zijn oplossingen voor. Oplossingen voor nageestigheid. Oplossingen voor komende kerstdagen. Met ook veel regen hebben we gehoord. Want, want... In Stadskanaal is een nieuwe bar geopend. En de naam is Utopia. Ik denk dat het, het verreweg het beste is... dat u zich in de komende tijd daar maar heen begeeft. Eigenaar is Harm Zuur. Goedemorgen. Goedemorgen meneer. Wanneer zijn jullie open? Het lijkt wel de klaar, maar wanneer zijn jullie? Wanneer zijn wij open? We zijn vanaf donderdag morgens zijn wij open. Tot 7 uur 's avonds en dan gaan we even 3 uur pauze en dan gaan we om 10 uur weer open. Tot anders morgens 5, 6 uur. De kerstdagen ook? De kerstdagen zijn ook open. En ja, jij weet waarom ik je opbel hè. Ja. Dat ik, uh... De luisteraars hebben daar geen idee van waarom wij iedereen een Stadskanaal willen hebben. <laughs> nee, dat kan ik wel begrijpen. Ze weten het nu nog niet. Nee. Ja, het is iets, iets uh, unieks, hè? Maar wat dan? Ja, een café. Dus, uh, ja, het is een café die, uh, ja, die vreselijk apart is. Apart? Ja. Noem eens wat. Nou, uh, noem eens wat. Uh, bandschilderingen. Uh, ja je, die doodskisten. Ja, daar ging het mee om. Je hebt doodskisten in je café geplaatst. Ja. Dus de kerstdagen, regen in de veenkolonie... en dan op naar de bar Utopia... want daar staan doodskisten in het café. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, waarom? Hm. Ik, eh... Uh, ten eerste wel ik een... Ik heb voor, voor die tijd heb ik zeven jaar een café gehad... hier op Zasnaal. En ik wou iets anders. Nou, dat is dan wel gelukt. Ja. En ik wou ook iets anders. Nou, uh, iets apart. Ja, nee. Dat is ook gelukt. En waarom? Ik ben op idee gekomen. een dooskisten? Ik ben op idee gekomen van, de, van een poster van de, tegen kernenergie. Dat is een poster. Daar staat nou een, een mannetje op en die staat de dooskisten te timmeren. En toen dacht ik, God, uh, ja. Ik zat er zo eens naar te die... kijken en dacht: nou, daar kan ik best een stoel van maken. En zo is het daar ook gekomen. Hoeveel van die doodskisten staan nu in jouw café? Twaalf. Wow. Hoe... Ja, die staan rechtop. Zoals en... het in de. in een van de couranten staat. Het, uh, dat, dat, dat je daar een buikkeuk uh, in kan zetten, maar. Uh, dat is niet zo. Ik heb er wel een zitting in gemaakt. Een zitting? Ja. Dus je zit bovenop die doodskist? Nee, nee, die doodskisten staan rechtop. En daar zit je in? Ja. En heb, heb je ook al een deksel of zo? Nee, geen deksel. Maar dat, uh, ik heb ze op de juiste grootte gemaakt. Heb je al veel mensen daarin geherbergd? Ja, dat is... Uh, het is in het begin, uh, de eerste paar dagen, dan uh, is het natuurlijk wel wennen. En de mensen wat er, ja, ze praten erover, ze vinden het nog hangig, ze vinden het luguber. En uh, zo worden het dan ook in sommige kranten wel eens... Uh, en vooral hier in de, de, de, de Noord, uh, nou, dan wordt het echt wel... Uh, ik wel gewoon zeggen van, uh, nou, dat, uh, dat moet wel een uh, zo'n lugubre toestanden zijn. Dat, uh, nou, daar uh, zie je me vanaf af. En vooral door de oudere mensen, geloof ik. Praat je ook over de dood daar in dat café? Of, of over kernenergie? Nou, ja, nou, ik heb daar uh, wel posters hangen. Ik heb, daar, ik heb daar een poster hangen voor, uh, ook tegen, uh, ja, natuurlijk tegen de oorlog. Maar, uh, kijk, uh, zoals het uh, zoals ook uh, de trouw was dat namelijk... Die, uh, die schil uit mij het recht aan dat we daar niets anders praten dan over kennen. Dat, uh, dat is natuurlijk niet zo. Je kan gewoon ook in die kist een pilsje gebruiken. Ja. Nou, ja, ik denk dat het allemaal wel duidelijk is. Ik, uh, zo gauw ik daar in de buurt ben, wat ik altijd vermijd, want ik hou niet van stadskanaal en alles daar niet, maar dat ligt niet aan stadskanaal. Hoor. Nee, maar, is... maar kijk, uh, de mensen, ja, misschien schrikken ze wel natuurlijk schrikken ze de mensen ja, die dat, dat horen we. negen van dat die niet schrikken maar uh, je moet er gewoon zien ik bedoel ze schilderijen in de muur oh, die, die staan op de muur er zit vrijheid in in die schilderijen er zit leven in er zit een embryo op de muur embryo oh, er zit, uh, zit van alles in ik bedoel iedereen kan er wat van maken wat hij wil en uh, je hebt daar een uh, nou, gewoon vrijheid ja. je wordt niets opgedrongen niets ik bedoel dat gaat helemaal uh, vanuit uh, nou gewoon, over, gewoon vanuit die richting dat al op. Ja. Oké, okay, Harm Zuur, eigenaar van de Bar Utopia in Stadskanaal. Iedereen heeft dit nu kunnen horen, dus uh, ja. yeah? goeie, goeie kerstdagen. Dag. Bedankt, hetzelfde. Ja. ja, cafébaas Harm Zuur was dat in 1983. En wij hebben hier bij de redactie van Woord het gevoel dat Bar Utopia in Stadskanaal er op dit moment eenvoudigweg niet meer is. Niet alleen de burgers, ook de overheid wist vaak niet precies hoe te handelen in het geval van een nucleaire aanval. De voorbeelden van merkwaardige veiligheidsmaatregelen en onbegrijpelijke foldertjes voor burgers en militairen zijn eindeloos. In september 1983 heeft Germaine Groenier, een medewerker van de legervoorlichtingsdienst, aan de telefoon... ze plaatst grote vraagtekens bij de inhoud van een voorlichtingsfolder voor soldaten. Als uh, dienstplichtige dan krijg je ook voorleef, uh, voorlichting over, uh, over het overleven van een kernwapenaanval. Nu is er door de VVDM een kernwapenbrochure uitgegeven, want die ergerde zich nog aan aan deze voorlichting. En daar staan een aantal voorbeelden in waar ik verschrikkelijk om moest lachen, maar die eigenlijk ook zo diep droevig zijn. En deze kernwapenbrochure hebben ze dan uitgebracht in verband met de anti-kernwapendemonstratie in Den Haag van 29 oktober. Ik citeer één voorbeeld. Een voorbeeld van wat daarover aan de militairen dus verteld wordt. Wanneer een soldaat een intense lichtflits ziet, dan moet hij zo snel mogelijk met gesloten ogen voorovervallen. Oh, ja. Gezicht omlaag en handen onder het lichaam houden. Na 90 seconden mag hij weer opstaan en zijn weg vervolgen. Nadat dit in de les verteld is, moet dat ook praktisch geoefend worden. Flits, flits, flits, roept de sergeant. En alle soldaten moeten zich op de grond laten vallen en tot negentig tellen. En daarna mogen ze weer opstaan. Aan de telefoon. De heer St Slichting? Hallo? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet zeggen dat ik met verbijstering dit heb doorgelezen. Wordt dat echt gemeend? Ja, ik kan me verbazing best voorstellen hoor, als je het zo in een soort op je af ziet komen en zegt van... ...mensen, uh, is dat nou het middel om een nucleaire oorlog te voorkomen of te overleven? Uh, nee, natuurlijk. Uh, laat ik dit zeggen. Als u met de VVDM tegen ons zegt, uh, er wordt veel te weinig gedaan aan... aan ...diepgaande, serieuze voorlichting... ...over de problematiek van de kernbewapening... ...en alles wat ermee samenhangt... ...dan zeg ik... Uh, ...die handschoen pakken we op... ...want uh, dat, is, dat is waar... ...wij vinden ook dat er in de krijgsmacht... ...te weinig aan... Uh, ...fundamentele voorlichting... ...over dit soort zaken wordt gegeven... ...we zijn er ook druk mee bezig... ...om uh, daar verbetering aan te brengen... Um, ...ik wil er straks net nog wat over zeggen... ...maar om direct op uw vraag in te gaan... Uh, ...wat de punten betreft die u bracht. U moet natuurlijk uh, niet denken dat de militaire leiding... ...of de leiding van de defensie de soldaten uh, wijsmaakt... ...dat als er een atoomwapen ooit... Uh, boven ons hoofd zou ontploffen dat je dan op die manier overleeft. Wat u... Of hoe dan ook overleeft. Ik wil uh, even zeggen, want dat ben ik vergeten, u bent de heer Stichting Directeur Voorlichting uh, van Defensie. Ja, want anders dan weten de luisteraars niet nee, met wie ik aan de telefoon zit. Prima. Uh, maar, uh, dus u, u, u dus ik, leven. ik moet zeggen dat uh, als er al zoveel publicaties zijn van onder andere medici dat een kernwapenoorlog absoluut niet te overleven valt, dan vind ik deze dingen die in die brochure staan die toch aangehaald zijn uit die lessen die gegeven worden, worden, dan denk ik, ja, dat, is, dat slaat helemaal nergens op. Ook niet met nieuwe gimschoenen. Uh, en is... er wordt dan ook gesuggereerd dat de discussies die daar zijn... en dat het alleen maar een beetje geruststelling is... dat het onvolledige informatie is en dat het een bewijs is... dat er hele snelle inzet zou moeten komen van de resterende troepen... als er een atoomaanval is geweest. Uh, Wel en strategische uh, aspecten van uh, het gebruik, het inzet van kernwapens... hier op deze manier door te nemen, lijkt me, een, uh, lijkt me niet het meest geëigende moment... want het is een buitengewoon ingewikkelde discussie. Maar waar het hier om gaat, is dat het absoluut niet waar is... dat er, als je in de verre periferie van een atoomontploffing... ...zou komen te verkeren, dat er dan ook geen enkele mogelijkheid is om aan uh, bepaalde gevolgen op een bepaald moment te ontkomen. Dan dus moet je dat... er wel heel ver van weg zijn, maar ja, dan wil ik u nog u... iets voorleggen. Het want... gaat natuurlijk om de uiterste randgebieden waar de, de effecten nog zodanig zijn dat er van het enige kans op uh, overleving... Uh, iets gedaan kan worden. En zo moet u dat zien. U moet het natuurlijk niet zien als je in een atoomoploffing zit. Dan ga je maar op de grond liggen en erover overleven. Dus nee, dat lijkt me ook be Dat beweert natuurlijk ook niemand. Maar, maar dan wil ik nog iets aanhalen, want dat vond ik ook een heel geestig en diep bedroevend uh, uh, uitspraak. Tijdens, tijdens een les... Uh, werd er ook gezegd dat je dan niet zo snel door een kernexplosie uh, verrast zou worden. En dan kom ik bij die afstand waarvan u zegt je moet aan de rand zitten van zo'n ding. Ja. Daar staat... Mocht de president van de VS besluiten kernwapens in te zetten in de nabijheid van eigen troepen, zal de betreffende commandant hier tijdig van op de hoogte worden gesteld. Die geeft dit dan weer door aan zijn onderdeel, die zich dan compleet met voertuigen kan ingraven. Dan heeft het kernwapen op de eigen troepen geen vernietigend effect. En nu komt het. Als de vijand besluit een kernwapen in te zetten, zullen zij zich gaan ingraven. We zien dat en begrijpen dat zij een kernwapen gaan inzetten en zullen ons dan ook snel ingraven. Nou, dan moet de afstand toch niet zo ontzettend groot zijn? Um, inderdaad. En hoe stelt u zich dat voor? Legers die opeens keihard gaan graven... Ik vind het echt onvoorstelbaar. Ja, ik, um, ik, ik begrijp dat u het onvoorstelbaar vindt... en dat er dus alle aanleiding is om uh, voorlichting uh, te intensiveren... omdat uh, inderdaad uh, veel mensen... ...zich absoluut niet kunnen voorstellen dat het überhaupt nog mogelijk is om op enige wijze iets aan bescherming te doen... ...als het een kernwapen van een bepaalde omvang, op een bepaalde afstand, onder bepaalde omstandigheden zou zijn. Allemaal die mitsen, dan is er een redelijke mogelijkheid om nog iets te doen. Maar ik geef u onmiddellijk toe dat het zeer beperkte mogelijkheden zijn. En dat het natuurlijk maar één ding is waar we waar we met z'n allen aan moeten werken. En dat is dat we het. Voorkomen. Dat we maar, van die troep afkomen. Dat ben uh, ik helemaal met u eens. Ik zou het maar met de op... willen onderschrijven. Maar uh, dan wel op een wijze dat we er ook mee de veiligheid bevorderen en niet de onveiligheid bevorderen. Um, uh, Aan die discussie begin ik dat nu. Dat is een hele andere discussie, ben ik met u eens. Dat ik hoop dat, dat in meer. ieder geval wat dat betreft nog eens een keer goede voorlichting wordt gegeven. Want ik vind het belachelijk dat jongens die in dienst moeten, die net van de middelbare school komen, dit soort belachelijke sprookjes wordt Nou, verteld. nee, ik, het, ik bestrijd dat er belachelijke sprookjes worden verteld. Ik ben het met u eens, als u met de PVDM en ook anderen... want het is niet alleen de PVDM, er is in de Kamer overal over gesproken... dat er wel erg beperkte en onvolledige voorlichting wordt gegeven... over de problematiek van de kernbewapening. En er is alle reden dat we daar hard aan werken... om daar verbeteringen te brengen. Dat geef ik grif toe en daar doen we ook ons best voor. Goed zo, meneer Slichting, bedankt. Ik wou nog één dingetje uh, voorlezen eruit, want dat is echt heel geestig... Ja. Als reactie op de oefening flits, flits, flits... bleef de VVD-emmer Frans Maas na de 90 seconden op de grond liggen. Ondanks dat de sergeant zei dat hij moest opstaan. Dus werd de ambulance gealarmeerd. Pas toen deze arriveerde stond hij weer op en verklaarde dat hij het realistisch gevond... als een soldaat na die 90 seconden bleef liggen. Als straf kreeg hij drie dagen licht arrest omdat hij zich aan dienst had ontrokken. Dank u wel. Het heeft natuurlijk weinig met de kernwapenproblematiek te maken, het is meer een... een, een zegt iets, iets van dienst, is, hè? He? Is uh, het is iets wat, wat natuurlijk buiten, <kliek> uh, buiten dit probleem valt, dus iemand in de les iets doet wat, wat, uh, nou ja, wat niet van hem gevraagd wordt of tegen... tegen nee, de, die maar het is, is inderdaad al... wel realistisch om langer dan 90 seconden te blijven liggen. Maar goed... Ach. Ik, er is één ding wat we godzijdank, niet weten, dat is of u gelijk hebt of niet. En ik hoop dat u het nooit kunt bewijzen en dat ik het ook nooit hoef te laten bewijzen. Laten we daar maar vanuit gaan. Maar je moet niet bij voorbaat iets belachelijk vinden als het over een dergelijke zaak gaat, waar die toch inderdaad niet ernstig is. Dag meneer Slichter. Tot ziens. Al dus de berichtgeving bij Radio Nieuwsdienst VPRO... over een voorlichtingsfolder voor soldaten in geval van een nucleaire aanval. Het is kwart voor zeven. U luistert op Radio 1 naar het programma Woord. En wilt u reacties aan ons kwijt? Wilt u reageren op datgene wat u allemaal hoort in Woord? Heeft u vragen, opmerkingen of verhalen? Mail dan naar woord.vpro.nl. Of stuur een kaartje naar VPRO Woord, postbus 11... 1200 JC in Hilversum. En u kunt Woord ook volgen via Twitter. Dat is twitter.com slash woordnl of facebook slash woord.nl. In 1985 dreigt wederom de plaatsing van kruisraketten in Europa. Dit keer heeft het kabinet Lubbers besloten tot plaatsing van 48 raketten in Woensdrecht. Als protest tegen deze plaatsing zendt het gebouw op 1 november 1985 de hele dag het geluid van een loeiende sirene uit. Van 7 uur in de ochtend tot half 4 in de middag is er niets dan luchtalarm te horen bij de VPRO. In de nu volgende montage hoort u de aankondiging van de uitzending van die dag. Alsmede de reactie die eindredacteur Ronald van den Boogaard gaf... in het programma Wel in Gelichte Kringen. Dit is het VPRO-programma Het Gebouw. U hoort een sirene, dat is geen toeval. Vandaag immers neemt het kabinet Lubbers het besluit... om in Nederland 48 kruisraketten te plaatsen. Vandaag ook vinden overal in het land acties plaats... om te protesteren tegen dat besluit. Het zijn acties die uit machteloosheid zijn ontstaan. Machteloosheid omdat aan de beslissing niet meer te tornen valt. Ondanks massale protesten ondanks bijna 4 miljoen handtekeningen... ondanks de goede argumenten die in te brengen zijn tegen de wapenwetloop. Wij staan vandaag voor een keus. Wij kunnen de acties verslaan of zelf actie ondernemen. Wij kiezen voor het laatste. Niet omdat wij denken vandaag nog invloed te kunnen uitoefenen... maar uit woede. Ons telefoonnummer is 035 712 911. Voor ons programma Wel Ingelichte Kringen schakelen wij nu over naar Artie et Amsterdam. -AM -AM. De Kringen. Haarjemand. De Kringen zijn begonnen. Uh, Harje van Wijnen, Piet Grijs, Henk Hofland. En verder aan de telefoon straks Ronald van den Booghuis van de VPO. Om uit te leggen waarom de VPO vandaag... Niet uitgezonden heeft, althans niets anders dan de sirene de hele dag. Um, we hadden gehoopt dat we u uh, minister-president Lubbers zouden kunnen laten horen. Die heeft bij nadeel inzien geweigerd in dit programma te komen. Maar komt vanavond op televisie in het programma Open Bloot. Dus dan kunt u hem allemaal zien. Vandaag. Ah. Jullie hebben vandaag een uh, programma uitgezonden... met uitsluitend het geluid wat je net hoorde... maar dan iets mooier van een sirene. En zo nu dan een aankondiging van jou erbij waarom jullie dat deden. Ja. Waarin mij speciaal opviel uh, dat jullie uh, aankondigden... dat jullie het goed vonden om vandaag jullie taak als journalist te verwaarlozen. Uh, jullie kozen voor de actie. Dat was dan kennelijk het draaien van de sirene. En niet voor uh, het verslaan van andermans acties. Ja. Dat is nogal gemakzuchtig, vind ik. Wij hebben... Het programma gepland. Dat is een heel lang programma. Dat begint s ochtends om 7 uur en dat loopt door tot half vier. En bij die planning ontkom je niet aan een groot aantal acties die overal in het land plaatsvinden. En wij hebben <coughs> verslaggevers gevraagd om daar naartoe te gaan. Eh, we hadden een keurige discussie gepland. En als je daarover gaat nadenken dan weet je van tevoren dat de besluitvorming vandaag absoluut niet beïnvloed zal worden. Eh, wij hebben jarenlang... Uh, in tal van VPRO-programma's hebben we uh, commentaren laten horen tegen die raketten. We hebben keurig verslag gedaan van allerlei acties. Het heeft absoluut niets geholpen. En toen hebben wij bedacht, en dat is in gemeen overleg gebeurd met uh, de grote redactie die uh, bij het gebouw betrokken is. Om voor deze vorm van uh, ja, inderdaad, actie te kiezen. Maar wacht even, ja, met al die programma's waarvan ik dus dacht dat jullie ze maakten omdat jullie journalistieke erin hadden, wou jullie, wou jullie eigenlijk iets, want je zegt, het heeft niet geholpen. Nee, U maar je dacht journalistiek... dat jullie die raketten daarmee weg zouden krijgen, al die... Nee, nee, nou, je kunt proberen te beïnvloeden, dat probeert een journalist ook, anders kun je beter Jawel, maar, maar goed, oké, dan lukt het dus niet en dan op de dag waar het, waar het uh, erom gaat, gewoon, waar, wat de dag die de afsluiting voor van die jaren, uh, besluit u om een sirene uit te zenden. Ja. Wat, wat, wat heeft dat dan voor zin? <coughs> nou, we hebben erbij gezegd dat wij niet verwachten dat het enige zin heeft in die zin dat de besluitvorming uh, zal gaan veranderen. Van de andere kant hebben we zo waanzinnig veel telefonische reacties ja, ja, maar die heb ik niet gehoord als luisteraar. Je maakt toch een radioprogramma? Dat, dan heb je niet goed geluisterd, want wij zenden een aantal van die reacties aanstaande maandag uit. Wij hebben gezegd, vandaag laten we dat niet horen, vandaag kiezen wij voor actie. En een aantal luisteraars is zelfs verlengstuk van die actie geworden. Die hebben die radio opengezet, die zijn naar buiten gegaan, die hebben die radio op markten, op pleinen laten horen. Er uh, zijn mensen geweest die hebben bandjes opgenomen, die hebben geluidswagens... Uh, uh, ingehuurd om uh, dit signaal te laten horen. Nou, in die zin hebben wij meegedaan aan de actie. Hoe, hoe lang denkt hey. u dat uh, iemand de gemiddelde luisteraar... naar zo'n sirene luistert? Nou, er zijn zelfs mensen geweest die hebben gezegd... ik kon het niet meer uitzetten. Maar wij kregen... Het lijkt me goed voor de volgende keer ook dan. We kregen er natuurlijk genoeg van. En uh, uh, ja, een aantal mensen heeft even geprikt. Hebben het gehoord. Uh, hebben getest of we het nog steeds deden. En was verrast en verbaasd dat we het de hele dag hebben volgehouden. Hmm. Wie waren de programmamakers die tegen waren, Ronald? Um, wij hebben donderdagavond hebben we met een grote groep uh, gesproken en er waren twee programmamakers uh, die er tegen waren. We, dat is zo'n antwoord waar je ook niet tegen kunt. Hè? Wie waren het voor? Nee, ik, ik heb niet zoveel zin om daar uh, uh, namen te gaan noemen. Ik wat? heb daar geen overleg over ge gehad met die mensen. Wat waren hun. Oh, oh, oh. Wat waren hun argumenten? Argumenten waren dat uh, wij journalisten zijn... en op een dag als vandaag de taak hebben om ons als uh, journalisten te gedragen. Ja, Tegenargumenten? Tegenargumenten zijn dan dat uh, journalisten ook uh, commentaren geven. Jullie doen niet anders dan commentaren geven. Nou, uh, meningen geven. Wel Jawel, maar jullie geven toch ook commentaren. Uh, nee. Jullie geven toch ook je mening. Nou, wij hebben onze mening gegeven op deze manier. Het heeft alleen wat uh, langer geduurd dan een normaliter. En het is op een wat andere manier gebeurd. Dat is zo eentonig vooral. Ja, dat is het ook. Ja, en dit is dan nog maar zo'n twintig seconden. Van zeven uur in de ochtend tot half vier in de middag... klonk deze sirene bij de VPRO. En dat was op 1 november 1985. In 1989 viel de muur en in 1991 werd de Sovjet-Unie opgeheven. Dit wordt wel gezien als het daadwerkelijke einde van de Koude Oorlog. De wapenwetloop was voorbij en vrijwel overal in het voormalige Oostblok werd het communistische systeem geheel afgeschaft. Blondie met Atomic en daarmee ronden we dit laatste uurtje van het programma Woord af. Wilt u reageren op wat u allemaal hoort in Woord? Heeft u vragen, wilt u opmerkingen aan ons kwijt, wilt u verzoekjes indienen? Mail dan naar woord.vpro.nl of stuur een kaartje naar vpro.woord... Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt Woord ook volgen via Twitter. Dat adres is twitter.com slash of ga naar Facebook, dat adres is Woord.nl. En als u nou niet zo'n nachtbraker bent, geen paniek. U kunt het programma beluisteren via www.radio1.nl. Of via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. En direct te abonneren op de podcast, dat kan natuurlijk ook via www.vpro.nl. Wat een informatie allemaal zo op de vroege ochtend. Dit was Woord. Volgende week zijn we er weer... met uh, afgestofte parels uit het archief van de VPRO. Woord wordt gemaakt door Marjoke Rorda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strengholt en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries. En de techniek hier was vannacht in handen van Nico Verhoog, presentatie Nora Romanesco. Zometeen naar een kort journaal kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. En zoals gezegd, wij zijn er volgende week weer. En heel graag tot dan. Een goed weekend toegewenst. Dag! bewust voor groene en schone energie. De kracht van zon en wind is namelijk onuitputtelijk. En ik wil graag dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een gezond klimaat. Goed bezig. Nu nog een bank die bij je past. De ASM Bank. Want de ASM Bank investeert in groene energie. U kunt er prima sparen, beleggen en betalen. En u krijgt een goede service. Kijk op asmbank.nl voor de wereld van morgen. Vanavond in Debat op 2... Huiseigenaren raken hun woning niet kwijt of lijden verlies. De huizenmarkt stort steeds verder in. Hoe zorgen we ervoor dat een eigen huis voor iedereen weer betaalbaar wordt? Vanavond in debat op 2 rond 10 over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC. Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf 19,95 per maand... en u krijgt de e-reader helemaal gratis.